Ik bedoel, kijk nu, deze tekening, 51, wat we nu voor ons hebben, het is alleen naar verhoudingen de tekening gemaakt. En niet dat hoofd is zo so klein en dat is de, minder, meer. Wat voor ons belangrijk is, op welke hoogte die allerlei parts ufim, of delen van de parts staan. En dat is voor ons belangrijk. Relatieve plaats, kwalitatieve plaats van de delen. En de tekening kan nooit, wat wij tekenen, kan nooit iets weergeven, iets anders. Alleen kijk, wat wij zien uh, bij het opstegen van de, wat hij zegt ons bina, wanneer de bina steekt op naar, naar het hoofd, terug. ja? Hoe gaat het gebeuren? Natuurlijk eerst innerlijke deel, innerlijke gedeelte. Ja of niet? Wanneer wij zeggen dat Abou een keer terug gaat omhoog, hoe gaat het? Kijk nou nu naar de tekening van Arihan zoals het nu staat, en zie je dat een peeltje uit het hoofd, peeltje naar beneden, en staat het B, Bina, ja, Bina. Bina is nu, is hier gekomen naar beneden. En nu, wanneer de mens, zoals je zegt, man doet opsteken, wie gaat eerst terug? Die Bina van Pin. Haar plaats is in het hoofd. Zij keert terug naar het hoofd. Ja of niet? Bina van Pin. En zij gaat staan dan onder de gogma. Van, van de, uh, het, op de, in het hoofd. En Abouima, die in de tijd van wanneer de Bina uit het hoofd is gekomen. Is, is geweest, ja, die stonden op dezelfde hoogte. Daarom stegen ze ook samen met die Bina omhoog, ja of niet? Omdat, omdat de Bina als een, kijk, omdat de Bina, wanneer de Bina naar beneden is gekomen uit het hoofd, ja, dan werd de Bina net zo als Abba ja, als een hogere komt naar een lagere, die wordt net als een lagere. Dus, duidelijk, en nu, die bina stijgt omhoog weer naar het hoofd. Dan, de verbondenheid met abbewehima was wel geworden, is, is al een feit. Ja, want die, waarom? Wanneer die bina was beneden, onder het hoofd, die had verbonden zichzelf met een lagere. En die kan niet meer zichzelf losmaken los daarvan. Dus dan steekt ook die Abbewejima samen met, met, ja, samen met die Bina omhoog. Maar wie is binnen? Wie is van binnenkant? Natuurlijk Bina. Bina is de binnenkant. Bina is... Uh, en samen getrokken wordt ook die Abbewejima. Waar naartoe naar het hoofd. En waar naar het hoofd. Dat wordt net in het hoofd als het ware... Als Abbewejima wordt het als het ware... Uh, gaat... Op dat moment bekleiden het hoofd, net zoals nu in, op deze tekening, uh, die ABBO-wek iemand bekleiden vanaf de P van Arikanpin tot achter tot Gaza. Zo so zullen zij bij het opsteken van de binat, terugkeren van de Bina naar het hoofd, zullen zij ook uh, bekleiden het hoofd. Nou, zij zullen dan als het ware de, uh, de zeg je dat, de. Lampe Lampenkap worden van het hoofd. En natuurlijk, het hoofd ook blijft niet op één plaats staan. Want hou het er goed. En wat het hoofd, hoofd alles beweegt, behalve hoofd. Natuurlijk ook. Al dit moeten we weten, dat als één element gaat omhoog, dan al de hele ladder gaat omhoog. Dus het hoofd van Arigampin, gaat waar naartoe? Naar de volgende. Arigampin, naar de... Uh, uh, naar de nou, Atik, Er dus staat zo'n tussenschakel, tussen, tussen, tussen uh, Atik. Dus die gaat naar Atik. En waar gaat Atik naartoe? Die gaat verder naar de volgende. Wie is dan de volgende? Van wie is het? Van wie komt? Wie is dan de volgende? Wie is dan de bron? Altijd ga je naar de bron. En Sag, die gaat daar naar de Sag, naar de Bina. Want dat is van de Bina is gekomen at silo. Die gaat naar de Sag en zacht gaat weer omhoog naar, naar ab naar ab naar, ab, naar kochma en persuf kochma gaat naar de persuf naar de naar de, uh, naar de eerste galgelta en de galgelta gaat helemaal eindsow die wordt helemaal eindsow dadelijk en daarom die galgelta die ontwaakt die komt naar eindsow anders hoe zou dan de eindsow dan kunnen verder kunnen dat uh, uitwerking geven. Daarom die Eindsof nu, die Galgaelte als het ware bekleid, om zo te zien, zo te zeggen, bekleid uh, Eindsof. En de Eindsof, die gaat dan via Galgaelte, ja of niet? Via Galgaelte gaat hij dan naar, naar, terug, terug naar die, al die schakels. Hey? Maar altijd de hele ladder, de hele ladder, de hele ladder, die gaat dan omhoog, of omlaag. Maar de vaste altijd bestaat in de minimale toestand. En de minimale toestand is wat wij zien nu. Bestaat altijd in minimale toestand. Waarom? Minimale toestand betekent dat niets verdwijnt in het geestelijke. Ja? Dan blijft altijd de minimale toestand bestaan. Ja? duidelijk. Dat is heel belangrijk. pagina het 8 de rechter kolom. Uh, de regel 35. Dat is nog een klein stukje tot het einde van deze pagina. Uh, linker en linker kolom. Dat is dan die Marota sulam. Oh, erg weinig. In het hele boek zogen er misschien drie plaatsen waar, waar die Marota sulam die gebruikt hij. Hij vindt het wel belangrijk om daar nog deze, deze toegevoegde visie van Solam. Om daar nog extra commentaar te geven. Maar het is, normaal hebben we dit niet. Alleen al erg speciaal. Soms erg, maar ik zeg het nog op twee, drie plaatsen. In de hele zoger heeft hij dat zo'n dergelijk commentaar. Maar het is erg belangrijk die commentaar wat hij geeft. 35. De rechterkolom, 35. Uh, over die 32 namen van Elohim van Jirsut. Ga je verder. Shem oh, sot, lam 36 pamim, shem elokim, haniskarim, bama se brishid, o, dat dat zijn, zeg die, lam het bed, 32, 36 pamim, 32 keer, 32 maal. Uh, שם אלוקים, דנם פן אלוקים, הנזקרים, די חנום ציין, במעשה ברשית אין די סחפינגס דעד. איאן נבחינים פן את תורה. זה יפן נדעת. וסוד עשרה מאמרות הם בעיקרם בחינת Linker, de linker kolom, de regel 14. Hey, Hassadim. Oh, let op wat je ons vertelt. Erg fijn wat we nu horen. Wesot, Asara Asara Mamarim. Dus die 32 namen van Elohim. Dat is eigenlijk dat stukje <coughs> de kochma van wat hier zot ontving, in het hoofd, ja. Maar, dit dus vertaald vertaald vertaalde zich, zich, in 32, terug kunnen we dat vinden, uh, in hint, in de scheppingsdaad, als 32 namen van Elohim. En nu ga ik verder kijken, wat je ons verder zegt. We zullen, als en het geheim van nog 10 uitspraken, dat samen maakt dan 42. 10 uitspraken, hem by karam, di zijn in essenti 14, hey chasadim. 10 uitspraken, that is eigenlijk komt neer op de five 5 chasadim. We hebben gesagt, 5 is 10. That was 10. 5 chasadim, let's watch for tell. Aval, but ma. Maar in de tijd, wanneer de zon al ontvinge het schijnen van de chokma, het schijnsel van de chokma, mi lam betelokim, van lam het betelokim van jishsut. Hinei hei hey, sadim, zie hier dan die hei sadim. Die Hei Zestin, 16. Shemekablim, die zij ontvangen, die, die die zondus ontvangt. Hem, baim, mi met Abba O'Imah Elain, let op wat hij zegt. Die komen van, van de hoogere Abba yima. Ja, duidelijk. Like, dus bij Yishsut, bij Yishsut is het 32 namen van Elokeim, plus 10 uitspraken. Ja of niet? En, en kijk nu wat het allemaal in, Jis, in de zon, in de zon zegt hij, wat gaat er in de zon gebeuren? Ook, ook, ook stempel, we zeggen dat, ook een afdruk, ook 42, maar welke 42? Hij zegt, van die 32 namen van Elokeem, pin ontvangt kochma. ja, van wie? Van Yish, ja, van die 32, 32 Elokim zeeranpien, ontvangt, hochma, ja of niet, van Jishud, en van die wat was daar bij Jishud, was tien uitspraken, tien ja, uitspraken van de schepper van de binaren, daarvan ontvangt hij, ontfangt hij dan vijf chassadim, ja, welke vijf chassadim, van geset tot en met hod, vijf chassadim, en van wie zijn dat? We hebben geleerd, van Yima. van links ontvingt hij, ontvingt Pin. Uh, hochma, ja van links, van hier toen hij omhoog, toen hij omhoog wa, boven geweest was. En van, van rechts ontving hij die, die vijf chassadim, die hebben we die, die, die, die, van die Abouima, dus van de, van hen ontving hij dan Five chasadim. And five chasadim for him, that is what he thing. <speaking> Shehem, <in> Sot, Shehem, Mehmet, that these are, uh, nee, have I not heard wehem, ah, nee, have I not heard Zestin, 16, Shehem, Kablim, hem, by him, ah, the five chasadim, say, di the, the, the, the, di zon the, the, the hem, baim, abouima, alaim, die komen van de hogere abouima. Ja, van de rechterkant, herinner je nog? Van de rechterkant uh, boven de gehazé van Pim. Basod in het geheim van 17 Aviradachia In het geheim van de dunne, licht, dunne lucht, dunne lucht, sorry, dunne lucht van abouima. Dat is wat hij ontving van, uh, van de gehazadiem van, van abu'ima. Shehem, sood, shem, shem membet. Gi. Het geheim zijn van Membed. Wie? De rechterkant, let op, let op. Die boven de Parsa, Abou die zijn Membed. Dus van Membed ontving Zerenpien. Toen Zerenpien boven de gazepers. hij was, hij ontving van de Bina, van Abou van de rechterkant, ontving hij de naam Membed. Hoe kon Zerenpien aan Membed? Ja, herinner je? Dat is de hele bedoeling. Wat wij bedoelen daarmee? Hij zei tegen ons dat, dat de naam Membed komt naar beneden, overal waar die komt. Die is dan als, afstem, als af, afdruk van die Membed van Abouhima. Ja? En we zien nu hoe dat komt. Zerenpien, wanneer de zerenpien boven de gezee is, van hier van links, ontvangt die hoogma. En dat is dan 32 van 32 namen van Elohim. En van de rechterkant, daar is Yima. en die, hun, hun kwaliteit is Membed, en hun kwaliteit is dan dunne lucht, dunne lucht. En dat ontvangt Serenpien van Abouhima. Duidelijk, dat is de afdruk van Membed, wat Serenpien ontvangt van boven van, boven van die Yima. Oké, okay? duidelijk. En die gaat verder iets ermee doen, natuurlijk. Dat is niet voor zichzelf. Een hogere no ontvangt nooit voor zichzelf. En als we dat leren, dan zullen we het veel leren daarvan. Dus een hogere ontvangt nooit iets voor zichzelf. Zie je dat? En van beneden kwam man naar boven. En kijk nou hoe welke keten van krachten wordt ontplooid nu. Omdat iemand heeft verzoek ingediend van de lageren. Kijk nou hoeveel namen van de krachten die, die direct beginnen komen aan, uh, zeg het, die in het spel komen om die lageren om de mat te brengen, om aan hem dat stukje mat te brengen wat hij verdient. Uh, Shehem Sot Membeth, dat is dan the, de the, the, the naam. Membet, wat hij wat zon hij noemt het zon. Ontving van Abahuima boven boven de heze. Of hiernaad Ma'im sorry 18 Elionim en hij ontving ook dus dat is met andere woorden zoals in dat verhaal staat. Dat is de hogere water. De Zerampien ontving nu de hogere wateren. Ja, door zijn opstegen naar boven de gazet, hij ontving hogere wateren. Van wie? Van Abu Yimah. hogere wateren. Dat is een ander woord. Hogere wateren is in de Torah. Of Kabbalah zegt dun licht, dunne lucht. Of kunnen we zeggen dunne roer Dus dat is goed. 18. Nadepunt. Van iemanda, dat hij haar zit, mison nasu u, beschikt, neigend in scherm met beterem, dat hij betelokim. Acht nadepunt. Van en we vinden dus. <person> en de een hei nasu, she membed, dat 1, Cha chassadim, Cha 1, Cha zon, Cha 1, Cha 1, Cha die van de Cha die Cha geworden zijn tot Cha 1, Cha 1, tot de Cha for Cha 1, Cha 1, voor dat zoon zou ontvangen, uh, van Lamed Betelokim. Dus eerst ontvangen zij, wat hij zegt ons, van Lamed Betelokim, van Yishud, van de linkerkant, ontvangen zij de naam, de kracht van Lamed, van de Kochma waarschijnlijk, Kochma ja inderdaad, Kochma van uh, 32, Lamed Bet van, van, van, van 32 namen, en dan ontvangen zij dan, the name uh, nam out and therefore 20 in the betelokim. for the speech in verse it was and those 22 in kwam die dat de and there the that the hint, that, that, bet Elohim dat 32 Elohim, dus 32 Namen van Elohim. im Asaram Amarot met 10 uitspraken van de Schepper, hem bagimatria bet die zijn in de quagimatria, wat getalwaarde is 42, de hainu, schnei hem jaha dafka, dat wil zeggen, dat wil zeggen, juist Samen, twee samen, die worden dan 42. Dus wat hij zegt ons, dat samen worden zij 42. Dus uh, pas wanneer Zeerampin ontvangt van van 32 Elohim, dus van Yersud, dan ontvangt hij ook van uh, Membed. We Yers 22 beginna Shem Membed, oh, let op wat hij ons vertelt. En er is ook een ander, andere aspect van de naam Membed, 42. Hanikra Shem Hamale, die heet, de naam die doet opstijgen. Zeer belangrijke iets, de naam die doet opstijgen. Weet ba'erbe komen, en dat zullen we op zijn plaats leren. Er bestaat ook een andere naam, die Membed min het bestaat zo, we zullen het allemaal leren, 42 namen, waardoor men steegt omhoog. Dat zijn andere 42 namen, die zullen we dat leren van uh, ze, ja, we komen wel dat verder andere keer, dus 7 maal zes. Dus, waar in, ook een in suggestie wordt gegeven in een bepaalde vers, van 7 maal 7 zeven regeltjes van of ze, we zullen allemaal leren op, op wanneer hij ons dat zal geven. Dus, maar dat is dus niet, niet te verwarren met moet, moeten we niet verwarren met, met wat we nu leren. Ja, dat is dan de naam van membed wat doet opstegen. De kracht wat ook elke ochtend zegt ook zegt men ook de, het gebed ook smiddags waarbij men dat ook zegt. Ana, bakoioch, dolat, minchad, tjert, sorrai, etc. Erg belangrijk, ook. Tikunim, enorme tikunim komen daar. En één dag, dan is het zeven, zeven maal zes. Dan is het, elke dag moeten, moet je dan, elke dag is het, moet je dan één vers zeggen. Eén zeggen, en op sabbat de zevende. Dus, elke dag is onder onderteken van één teken, één, één, één regeltje uit, deze, uit dit vers. En in totaal zijn er 42. Eh, maar we zullen het allemaal leren op zijn plaats. 24. Nog een laatste alinea. En zijn we dan klaar helemaal? kunnen we verder gaan met de zogertekst. Van boven, hier beginnen we volgende keer met Ratscheen. Hier Hierboven deze tekst van de zoger. We zeggen hoe Shomer Rabbi Giskea kan bezoger. En dat is wat Rabbi Hiskia zegt hier in de Zohar. Het is nog steeds Rabbi Hiskia aan het woord, ja? Zoals so, begonnen we met de Shoshana en zo gaat het verder. 25. We chamade de juk na de Brit is de ara bearbeien 26, we 3 u 3 ze wogen de Hai, ook hier moet het ook in plaats van het dus de 26 regel 26 de, de, het derde woord het derde woord iedereen ziet het, het derde woord van de regel 26 daarin in plaats van de tweede, de derde woord, derde woord de derde tweede letter, moet niet, hij, niet het zijn, maar hij Veranderen in hij, is omgekeerd dus de scanner die kent geen Aramees Oké? Okay. Dus de high moet het zijn, ja, de high. De, de, so de Zera, de iso, de Kach, 27, Is we goeden. En dat is wat hier, dat is in de, wat wij, de derde, de, ot, de, ot Gimel was het. We well, hebben dat lang geleden gedaan, maar hij gaat een beetje herhalen dat. 25. Eh we hama the diukna de breed and so as the as the form tsura is it, de yukna is tsura and so as the a belt of mal, kunnen we zeggen van de breed van de yisot, breed is ook verbond and it's altijd that yisot and that's so as the as a belt van yisot of Verbond. Is derara. Uh, want de, de, de zoger hier zegt uh, verbond, maar bedoeld wordt je Want je zoot moet geven aan de malgoed Want hij zegt het. Net zoals de. Uh, het, ik zal het zeggen, het beeld van je Of de eigenschap van je kunnen we ook zeggen. Is there a, had gezaaid. Uh, Bearbeien Utrin zivugin gezaaid had in 42 Zivogin. Ja? Flink, hè? Eh? Had gezaaid in 42 Zivogin de Heizera van deze Zera, van dit bzaad. Zoger spreekt zo'n taal, zie je dat, dat? Wat zegt hij dan, Zoger? Dat sod had gezaaid in de Malchut. zei betekent geven aan de andere En die gaat ontvangen, die gaat verder. Die gaat kinderen maken, dus Jezot die dan gezaaid had in de Malchut. En Jezot is natuurlijk is in, is in, de, het laagste station van Zeranpien. En we hebben nu gezien dat Zeranpien heeft ook de naam van Membed. 42. En nu gaat die Zeranpien geven dat aan de Noekwa. Uiteindelijk, Oh, en dat, dat, dat, dat is de jesot, Die gaat nu ook weer afdruk doen van de naam van Membed. Nu, afdruk. Van de naam van een Membed in de Nukwa. Zo so zien we dat hoe dat allemaal werkt. En dat overal ziet dat de naam van Membed. We zullen zien de hoe, op welke manier nog. Dat is wat, wat, wat hij ons zegt. Uh, net en zo zegt hij. en zo als zo so, als de de uh, maal van uh, Jesod breed is dus verbond of Jesod bedoelt hij is daar is uh, het gezijd gezijd bearbeid in uh, utrin zivugin bin in 42 zivugim waarom zivugin want omdat is zeer bin en nu kwadi die hebben de relatie van zivugim. En de, het opbouw van de noekwa, die komt door Bina. Dus twee dingen heeft, heeft ons geleerd. Dat is al lang geleden, was het, toen we dat geleerd hadden. Dus twee dingen, van twee dingen, eh, twee dingen kunnen moeten we onderscheiden in de noekwa. Eén ding is haar opbouw van haar partsoef. Want hou er goed opletten. Op opbouw van de partsoef van de noekwa. Want... Als, als iemand wil ontvangen, moet hij eerst Kilim hebben, ja of niet, om te ontvangen. Nou, de Nukwa wil ook ontvangen. Hoe kan ze ontvangen? Ze moet eerst lichaam hebben om te ontvangen. Eerst Kilim hebben. Nou, Nukwa wordt opgebouwd, haar parcours wordt opgebouwd door Ima, door Bina. En niet door Serentin. Natuurlijk, Serenpien door doorgeeft dat. Maar Bina, Mama. Die, die dan, we zullen dat allemaal straks leren, de mama die geeft dan uh, de, laten we zeggen, een uh, kilim aan Nukwa, want Nukwa heeft niets, ja of niet? Nukwa heeft niets van zichzelf. We hebben het geleerd, ja? Tsum was het. Dus die door het opsteken omhoog, Bina die bouwt op, van linkerlijn die bouwt op eerst Nukwa. Maakt in haar ruimte dat zij kan ontvangen, ja of niet? En dan pas kan zij dan en dat is kattenoot, dat maakt kattenoot, dus de bina, die bouwt de bina, de mama die bouwt in haar dochter in Nokwa, bouwt in haar eh, eh, partsof, tien alleen partsof, dat is een kilim dat zeggen. Op dat zij daarna volwassen zou kunnen worden, en dan kan ze dan met zerenpien van zerenpien ontvangen, op een andere manier. Van zerenpien ontvangt Nukwa dan het licht al in die kilim die zij opgebouwd had van van die mama, van de bina, duidelijk. En de tweede is, dus de eerste is katnoot, dus om de Nukwa te brengen naar Katnut, naar een kleine toestand. Mama helpt haar en gadluut, zeer aan pin. Eigenlijk. Daarom kunnen we het ook zien in de huwelijk van, in de Joodse huwelijk. Kunnen het ook allemaal zien. Als ik, als ik, als ik, als ik bijvoorbeeld nu naar, naar zo'n jo, Joodse huwelijk, ik heb natuurlijk geen tijd, dan moet ik het zo verleren. Maar de laatste keer was ik hier, toen uh, uh, een grote rabbi hier, so, maar dan kan je ook wel alles zien. Alles in Kabbalah, de hele Kabbalah kan je het zien. Hoe eerst mama, ja, mama, die, die loopt dan samen met de dochter, ja. En die dan brengt haar naar die koepa, naar dat balde, baldekein, ja. Baldekein? Ja, onder de baldekein. Die mama die brengt haar, de mama maakt haar. Mama moet ook zorgen dat zij een jurkje, alles goed heeft, even alles op zijn plaats staat. Dus mama die maakt als het ware jurk of helpt een beetje dat aannaait een beetje iets. Alles oh, is geestelijk, alles oh, is absoluut wat wij leren. En dan brengt hij daar onder de, onder de baldakijn. En dan, daar staat, zij wordt gebracht onder de baldakijn als het ware, van hem. En hij brengt, en die komt, zij brengt hem, brengt haar de noekwa, of de bruid, naar hem toe, naar de bruidegom. En hij is dan zeer een pijn. Eigenlijk en hij moet haar, wat die 42 zwoogim doen. Ja, zo staat het 42. Dus hij moet in haar, haar gadlood verzorgen. Duidelijk? Dus voor de huwelijk, tot de huwelijk plaatsvindt. Mama is verantwoordelijk. Ouders verantwoordelijk voor de dochter. Maar vanaf ook een Joodse wet zo. Maar sinds, maar zodra hij haar huwt, ze er aanpunt in de of in hier bruid, ja, bruid en bruidegom, dan is hij helemaal verantwoordelijk, hij is dan verantwoordelijk voor haar. Maar hij maakt van haar, in haar gadloed. En daarom eh, bij de baldekein, wanneer ze, bij de wanneer de, ma, de moeder brengt de, de dochter, de bruid, naar de baldekein, altijd zijn er trapjes trappetjes, ja? trappetjes naar de baldekein. ...want zij moet opsteigen... ...als het ware, naar Zeer en Pien... ...geestelijk, absoluut... ...absoluut geestelijk, hoe dat is. ...zij moet opsteigen, waarom? Hij is al klaar... ...als het ware, daarvoor... ...hij heeft als het ware, gadlood... ...en zij heeft alleen maar zeven... Spieren, zij is alleen, als het ware, kleiner... ...dan hem... ...ja, zij mag wel twee meter zijn... ...en hij 51, dat doet er niet toe, maar... ...naar kwalitatief... ...en dan brengt zijn moeder hem naar hem toe... En dan verkreeg ze Gadlut. En Gadlut alleen door, door Zivuk. En dan zegt hij daarom: hij gaat, pin gaat in haar inboezemen, die inzaaien, 42, 42 zivugim. Wat betekent 42? Wat hij ontving daar bij de Bina, die gaat nu geven aan haar. De Jezot, de hij zegt: de Heizer van, van, van dat zaad, hij geeft het aan haar. Hij zegt ook tussen uh, die twee woordjes daarbij, de zef, de pin, van je soort van zeerend Kach, so, we, we begonnen de zoger zo so als, zo so als, ja, zoals, so zo mm -hmm. so ook, kach, 27, is de ra, we zo. Zo so ook is de, uh, de noekwa, so die is ook dan gezaaid, et cetera, Dat is de tekst van zoger. 27 punt. Ki Eilu orot Shebemamar Ihi 28 or hem sot he chasadim, let Oba Jons vertelt nu. Want deze vijf lichten, die in de uitspraak zijn Ihi or, zehetlicht licht. Dat zijn vijf chassadim, want in het wanneer het staat in het scheppingsverhaal, staat het, vijf keer staat het, uh, het, woord, het woord, oor, licht. Dus ik kan ook tellen, als je wil dat verhaal, je zal zien daar, vijf keer staat het licht, woord licht. Waarom vijf? Dat zijn die vijf chassadim, die zeeran Pin ontving daar bij mama, bij abba, bij ima, wanneer hij boven de chassé was, ja? Yeah? Die vijf. Ze uh, sod de zeerend pin, maspia, de zeerend pin ontving. Hoe dat ging, hoe dat ging. We hebben geleerd dat zeerend pin dat ontving, ja of niet? Of zo. Zeerend pin ontving en zeran pin geeft het verder aan de je sod. En je sod moet het geven aan de Nukwa. Dus die vijf gesadim, ze die haysoot, ha de zeerend pin, maspia, de Nukwa, die. Zeiran pin geeft an de nukwa hanikra vashem zera, dat heet in de nam zera zat de zohar, gebruikt het woord zat zoger wil ons laten fule wat het allemaal is punt vamar shehahu zera zara dertig hem soot shem membet, en hij zegt ons dat dat zat is het geheim van de naam Membed. Dus het is allemaal afdrukken van die Membed die naar beneden steeds komt. Dat ook Jesod nu heeft ook die die vijf chassadim, ja, die hij in de vorm van Membed geeft aan haar in 42 zivugim, dus in 42 contacten met haar, als het ware. Die afwelpieshe hem hei chassadim bij karam, want, ondanks het feit dat zij in kern, in hoofdzak, vijf chassadim zijn, 31, mikol makom, kivan she, yesh, betochei harat harad gochma, let op wat hij ons vertelt, aangezien in hen, binnen hen, is er schijnen van gochma, want hij, zeer en pien, heeft het aangetrokken, ja, dit gochma, dus hij geeft nu die vijf chassadim aan de noekwa, maar in die vijf chassadim, daar zit Chokma, ja of niet, schijnsel Chokma, wat hij zeer aan had aangetrokken, uh, terwijl hij boven was, boven de chassé. Dus ondanks het feit dat er vijf chassadim zijn binnen, binnenin, binnen die vijf chassadim, is er schijnsel Chokma. duidelijk. Mie, welke kogma heeft hij dan 32? We weten dat. Mie, lam het bet de Yishoud? Die zijn van, lamet bed bet van 32 elokim, de naam, eh, keer namen van elokim, van Yishoud. Ja, die hij ontving, boven, van link, links in de binaar, nog? We, hem, nifhanim, 33. Lesot shemmem, die worden geacht als de naam membet. Iedereen ziet het? Hoe kan dat? Het Membe, membed, yeah? daar zit toch Chogma. Maar in hoofdzak is dat is vijf gesedim? Ja yeah? Wat geef je aan haar? Vijf gesedim geef je aan haar, yeah? maar daarbinnen zit Chogma. En daarom wordt het geacht als Membed. Wordt geacht als, als Chogma. Waarom geef je aan haar nu? Chesedim. Zij. Nukwa wil graag Chokma, maar niet een klein beetje Chokma. Zij heeft, heeft genoegen met een klein beetje Chokma binnen die chassadim die hij geeft aan haar. Duidelijk? En zij kan alleen maar Chokma proeven, Nukwa, op haar plaats. Alleen als zij verzoet wordt door chassadim. Want Nukwa is dien, is gestrengheid. Ze kan Chokma niet voelen. Zij is hoogma. Zij heeft van eigenschap, van, van dien. Nu kwa is dien. En nu geeft die haar, je Jezus geeft in haar, in, in Zewoek, geeft die haar die vijf chassadim. En die vijf chassadim, die verzoeten haar. Die maken haar levendig. Vroegbaar. Vroegbaar, maar vriendelijk. En Zij wordt word dan niet dien. Die word, haar dien wordt verzacht en zij ontvangt die vijf chassadim van hem. Ze wordt verzacht. En daarbinnen zit de chochma die, die zij ook nodig heeft. En nu heeft ze chassadim ontvangen, kan ze ook nu chochma ervaren. Anders kan, kan Nukwa geen chochma ervaren. Uh, we hebben ze gecertificeerd En begreep dat ze. Als we dat goed nog een keer... We zullen enorm op vele plaatsen zullen we hebben om dat goed door te hebben. Zullen we een hele veel voor ons open gaan. En redding en alles, al het goede zullen we dan ervaren daaruit. 33 na de punt. Na de tweede punt. We im wien heet 34, Amit uh, Shamba, de we gaan En samen met dat, dus tegelijkertijd, zeg je dat als het ware, begreep goed, datgene wat uitgelegd daar in de sulam, en dan zeg je, Dwaramad giel, dat, uh, dat begint, het woord begint daar, de referentie, we gaan Wij gaan dat niet kijken, want we hebben weinig tijd nu. 34. Dus om, als, als bewijs van wat hier is. Ki mashve, mishave, Die ki mashave, 35, bhinaat, bhinaat, binyan partsu, hanukwa, shehi, wasot, sem, 36, membet, el -hahu zera zar a, de isot, Hazeran uh, bin Waan zegt die, hij, hij uh, gelijkstelt, hij stelt, hij gel, stelt gelijk, ja, gelijkstelt. 35. Het aspect van het op binana van Nukwa, het aspect van het opbouwen van het gebouw van de van het gebouw van de partzuf van Nukwa. Ja, dus wat, wat de Nukwa ontvangt van de bina hij zegt, shehi basot shem membet, dat welke, welke opbouw van de noekwa is door de naam Membed, ja, membet, Membed. Hij dat gelijkstelt met hahu uh, met die, met dat zaad van Yesod, die dat Yesod geeft, dat Yesod dat van Zeranpin aan haar geeft. Hoe kunnen we dat begrijpen? Dus, de naam, wat, herinner je, in het uh, oot, wat was het daar? Hij vertelde ons dat, dat, de, bij het opbouw, erg langzaam, dat is de, de slot van de, onze les, van, dat hij had ons verteld dat, dat is dan ook de pagina, uh, van onze, wanneer wij dus ook gebleven waren, vorige, uh, voordat wij begonnen met, met, um, met Otje Jot. We hebben dat ook geleerd uh, toen. En dat is dan de pagina He. En Ot Gime. Daar heeft hij ons dat verteld. Dat, hij had ons verteld dat bij het opbouwen van van de Nukwa is de naam naam 42 gebezigd en ook bij de, en dus de, bij de in de katnoot, ja of niet, opbouwen van de noek, was is katnoot, en daar was gebezigd de naam Membed, hoe, 32 Elohim, ja, plus 10 uitspraken, maar, in Jesod, in zeren, in bij Jesod is het, is het ook afdruk, dezelfde ah, oh, 42, maar in andere hoedanigheden, duidelijk, is het in de hoedanigheden van... 42 Zivugim... van Zerenpien... van Yesod van Zerenpien... en Nukwa. dus maar ook 42, daar 42... bij het opbouwen van de Noekwa in de Katnut is ook de naam 42... maar dat komt van de Bina... en nu 42... wat de Noekwa ontvangt... dat komt van Yesod... en dat is dan voor Gadloot... de eerste is voor Katnut 42 van de Bina, voor haar jurkje, of haar, voor, haar, voor haar bouw, voor haar gebouw, voor haar kilim, 42. En nu voor de Gadloed van de Nukwa. En dat kan, kan je alleen maar verkrijgen door, door, ja, jij hebt al uh, lichaam opgebouwd en dan nu moet je nog onder de Baldachijn komen, en dan met zeer een uh, zij doet dan relatie met hen, dan zoot, tegen zoot, en dan wordt ze dan, kreeg ze Gadloed, en dat is dan, dat is dan, dan ook de naam 42. En ik ga dan iets, nog iets in dat toelichten. Dat. Uh, 36 uh, na de punt, Ajan Sham, zie daar, of lees daar, nou, ik zal, ik heb je nu al een beetje uitgelegd, Amnam, Echter, 37, Hagali de Shem Membed. Het inkerven van de naam van be, Membed en inkerven van de naam van Membed is kantnood. Op de pagina heet kun je dat uh, terug, terugvinden uh, in je aantekeningen. In het inkerven zeg dit van de naam van Membed is is Onthoud En dat altijd inkerven is altijd kantnood. Waarom inkerven is? Ja, inkarven betekent dat de kilimvorming, is katnoot. We hem hem, membed die jod, dat is dan het inkerven dus het opmaken van de kilim, dat is dan de naam van membet, welke? Membet ot die membet 42 letters, ook daar is ook een hint in de Torah, in de scheppingsdaad, scheppings, welke? die dan in de Torah staat het mi brisit, van het woord brishit van het eerste woord in de Torah van brishit, ad bet demilat u-bogu tot het woord tot de letter bet van in het woord u-bogu, bogu is het uh, woest en woest. Als je dan telt, als je dan telt van het eerste woord van brisit tot en tot de letter tot de, het woord woest en woest. Ja? En, en het aarde was leeg, woest en ledig, et cetera, et cetera. Maar dan niet de wav, maar de letter bet. Dus van de eerste bed tot de letter bet van bohu. Het ja, laatste woord van 38 is bohu, uwohu. Uwohu betekent en woest. Nou, volgens de normale gangbare vertaling. Dus tot die letter bet van van Bohu zijn er 42 letters. En hij zegt ons, Rabbi Hiskie dat dat is het hint dat de zin speelt op, die, op het opbouw van de noekwa uh, van Katnut. Nou, wij hebben dat doorgenomen, dat is heel erg, pittig. Dat is erg pittig. Dit commentaar is niet eenvoudig. Hij zal ook in de loop van de zoger, ook in een andere, de delen 10 en 12, zal die ook refereren veel aan dit, de basis die hij heeft nu geleer, gelegd in dit commentaar, extra commentaar. En vanaf de volgende les bij Zatashem met Gods hulp zullen we beginnen... Uh, op, uh, de, uh, aan deze pagina, pagina G8 dus. We zullen beginnen bovenaan de eerste regel van de zoger. Gaan we verder met de zoger. Uh, en neem dan voor de volgende les pagina G8 en dit neem ook mee. En wie weet, neem, bij, liefst neem dan nog eentje. Liefst drie pagina's neem mee, mee. Of soms twee, maar drie misschien wel handig. Maar ik denk dat de volgende keer acht en negen misschien voldoende, voldoende. Ik denk voldoende zou zijn. Acht en negen. Dat is wat deze les betreft. En niet, niet schudden dat jij veel dingen niet had, echt helemaal zo geweldig dit en dat. Wie leert dat in de wereld, kan ik je vertellen dat het zeer weinig leren dat, om niet alleen leren dat, omdat überhaupt dat kunnen luisteren en horen dat. En jullie kunnen dat wel horen. Ik hoor het wel, ik zie wel dat jullie dat kunnen horen. En daar gaat het om, dat jij ontvankelijk wordt daarvoor, en dat zal zijn vruchten geven. Absoluut.